8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De provincie Zuid-Holland begint een feitenonderzoek naar de stort van asbest... bij de derde Merwedehaven in Dordrecht. Er zijn aanwijzingen dat op de stortplaats de afgelopen jaren... grote hoeveelheden onverpakt asbest zijn gedumpt. De provincie sprak eerder van 1900 ton... maar volgens een lokale werkgroep gaat het om zeker 131.000 ton. Een onafhankelijk onderzoeksbureau moet nu alles in kaart brengen. In het onderzoek worden nog geen conclusies getrokken... over de mogelijke gezondheidsrisico's... voor de inwoners van Dordrecht en van Sliedrecht... dat aan de andere kant van de Merwede ligt. Dat komt eventueel daarna via de GGD aan de orde. De afvalstort bij de derde Merwedehaven... moet op termijn een recreatiegebied worden. Bij een grote internationale actie tegen illegale medicijnenhandel... is voor 4,6 miljoen euro aan medicijnen in beslag genomen. Aan de actie, die werd geleid door Interpol, deden 81 landen mee... In een week tijd werden ruim 13.000 illegale websites gesloten. Naar 55 mensen wordt onderzoek gedaan of ze strafbare feiten hebben gepleegd... door net medicijnen aan te bieden. Interpol keek naast de verkoop van illegale medicijnen... ook naar onder meer creditcardfraude. De bestuursvoorzitter van basisschool Zuiderpoort in Ede... heeft per direct zijn functie neergelegd... omdat de PvdA-fractie in Ede het vertrouwen in hem heeft opgezegd. De school kwam deze week in opspraak vanwege een plan... om allochtone leerlingen te weigeren...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 Hier is de ANWB Verkeersinformatie. Twee treinmeldingen. Er rijden geen treinen tussen Geldrop en Weert. Dat komt door een aanrijding. Vertraging daar is meer dan een uur. Er was ook een aanrijding tussen Rotterdam Centraal en Delft. Daarom rijden daar ook geen treinen. En tussen Rotterdam Centraal en Vladingen Centrum ook geen treinen. Op dit moment reizigers hebben ook daar meer dan een uur vertraging. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Kom zaterdag 1 oktober naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Hallo, ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht... voor de collecte van verstandelijk Gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap... zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend. Zoals leren, werken of sporten. Verstandelijk Gehandicapten helpt hen daarmee...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 Ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. Ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht... voor de collecte van verstandelijk gehandicapten. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren. U geeft toch ook? Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een eenjaarsdeposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl. Ik wil dat je goed naar me luistert. Dat is het beste voor iedereen. Want ik weet waar je bent. In Utrecht. Van 21 tot en met 30 september. Bij het Nederlands Filmfestival. Het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Voor je het weet zit je er middenin. Geniet van speelfilms, première's, documentaires, feesten en talkshows. Kijk op filmfestival.nl. NWS langs de lijn. We staan op 6 uit 2. Aan zet voor tegen Garkov. Maar we beginnen bij Twente tegen Krakow. En die houdt kan. Tweede helft twee minuten oud. Jong. Het is mooi bekijkt. Uh, 1-0 staat het bij een andere wedstrijd. Namelijk die tussen Fulham en uh, Odense. 1-0 voor Fulham. En nu een schot van Ver. Aangeraakt onderweg door een Twente-speler. Het schot van heel ver is van Núñez, Gervasio Núñez. levert de eerste hoekschop in de tweede helft op voor Wisla Krakau. 2-1 de voorsprong FC Twente. Doelpuntenmakers voor Twente, De Jong en Janko. Nadat bitton voor de voorsprong voor Wisla Krakau had gezorgd... gaan we de hoekschop vanaf de linkerkant krijgen door Andras Kirm... de Sloveense international. Heel dicht bij hem staat de Jezek, de Tsjech... Maar ik denk dat de bal gewoon in één keer voor het doel komt. Inderdaad, richting tweede paal. Michailov zonder problemen. Alsof het een heel rijp appeltje is. Plukt hij de bal uit de lucht. Maar ziet niemand vrij staan doet dat dan toch snel. Wil de bal snel spelen naar Bayerami. Lukt het ook? Nee. Want er uh, zit een uh, Pools been tussen. Maar helemaal niemand van de Polen gaat achter de bal aan. Wissgroov gaat de volgende aanval weer opzetten. Na drie minuten in de tweede helft bij 2-1. Voorsprong voor FC Twente. En als het goed is, ook net begonnen. Metalist Garkiv tegen AZ. Roland van der Geer ik minuten bezig inmiddels in de tweede helft. daar zetten ze op die 1-0 voorsprong. Door dat doelpunt in de 26e minuut. Gemaakt door Josie Eltidoor. En een moment net nog even voor AZ. Een vrije trap die genomen mocht worden vanaf de rechterkant. Dat er overtreding was gemaakt op Berens door Edmar Kater bleven in de zak van de Poolse scheidsrechter. En direct eigenlijk na de rust liet uh, Metalis zien dat het in de tweede helft toch iets meer van het spel wil hebben. Direct een aanval via Sosa en de rechtsachter Villagra aan de rechterkant. Voorzet uiteindelijk door Esteban gepakt, goed gepakt in een melee van spelers. Want er stond de complete aanval van, van metalist. stond voor Esteban opgesteld. Met gevaar voor eigen leven dook hij ervoor en verkwam die dus een vroege geleidmaker in de tweede helft. AZ mag nu weer gaan gooien aan de linkerkant. Palsen doet dat richting Maher. Krijgt hem dan weer terug. Laat hem wel over de zijlijn lopen. Ja, dat is niet heel slim. Want zo laat je dus het bal bezitten aan de tegenstander op je eigen helft. Iedereen dus weer in de verdedigende stelling. En dan mag Metalis, de nummer drie dus van de competitie uit de Oekraïne, altijd moeten ze het afleggen tegen Shakta Donetsk en Dynamo Kiev. En vijf keer op rij al de nummer drie van de competitie in Oekraïne. Ja, alles gaat wennen. Maar je speelt wel elk jaar Europees voetbal. Maar daarin breekt deze ploeg eigenlijk ook geen potten. Ook dit jaar niet. In de eerste wedstrijd werd er dan weliswaar moeizaam gewonnen. Maar vanavond is AZ in dit stadion gewoon de betere ploeg. Echt het, het overwicht, het vele balbezit is slechts met één doelpunt het verschil. Slechts met één doelpunt verschil uitgedrukt. Maar het hadden er misschien wel twee of drie kunnen zijn. Nu metalies met een aanval over de linkerkant. Het zoeken naar Ednan. Die wordt gevonden. Clayton Xavier staat daar in de buurt. Nou, die wordt niet gevonden. Tyson wel met de voorzet nu vanaf de linkerkant het verplaatsen. Helemaal naar de rechterkant. Daar waar onder meer dus Sosa staat. Waar Tordes staat. Daar komt de voorzet. En daar is de keeper Esteban van AZ. Hij klimt als het ware boven Crisaldo uit. Daar gaan het de spits die wel wat zag in deze voorzet. Maar Esteban is voor de duvel niet bang. Dook ervoor en heeft die bal te pakken. Inmiddels ook weer in het spel gebracht. Gegeven aan Klavan. Terug naar Esteban. Na 50 minuten staat AZ nog altijd op een 1-0 voorsprong in Oekraïne. 2-1. Twente leidt tegen Wiesla Krakau. En Koadriaanse zal zeker niet verdedigend gaan spelen. Er lopen wel twee mensen warm. Berghuis en Willem Jansen. Maar Ola John heeft de bal. En dan is het gevaarlijk. Aan de linkerkant van het veld. De Jong loopt zich vrij. Maar Ola John trekt naar binnen. E, ziet dat er niemand vrij loopt. Speelt hem even terug op Team Dali. Team Dali terug naar John. John, vrije trap waar een doelpunt uit kwam. En een gewone voorzet waar een doelpunt uit kwam. Belangrijk dus. Wordt even aan de arm getrokken. En halverwege de helft van Wiesla Krakau levert dat de vrije trap op. Die snel genomen is. Peter Wisschorhoff speelt de bal breed naar Douglas. Douglas terug op Wisschorhoff. Alles en iedereen nu op de helft zo'n beetje. Van Wisla Krakau op Michaiłof na natuurlijk als Ola John de bal heeft gevaar voor de Polen. Daar komt hij weer, trekt naar binnen. Ola John, halverwege uh, de helft in de. As van het veld, maar speelt de bal niet goed naar Luc de Jong. En dan kunnen de Polen er snel uitkomen. Die zijn goed in de omschakeling. Nunez speelt de bal naar buiten, naar Iliev. Iliyev, de linker spits, trekt naar binnen. Heeft hem voor de rechter. Schiet hard, op de vuisten van Michailov. En dan via Tindalli de bal over de zijlijn. Dit was een gevaarlijk momentje, omdat Iliev Aardig kan schieten. Hij staat wel op links maar is rechtsbenig. Schiet de bal hard op de vuisten van Michailov. En via Tindalli gaat de bal over de zijlijn. Inborps snel genomen. Balbezit via Yersak voor de polen van Robert de Bal moet voor het doel komen. Lukt niet omdat er een goede slijding is van Tindalli. Levert de hoekschop op. De tweede in de tweede helft voor Wisla krakow Laten we die nog maar eventjes meenemen. Als diezelfde Ilyev die helemaal van links nu komt om de hoekschop te gaan nemen, doet dat te kort. Er moet een voorzet gaan komen. Er komt er een voorzet. En wie staat daar vrij? Niemand, want de bal wordt door Luc de Jong weggekopt. En dan door Landzaat richting Bayrami gekopt. Kan Bayrami erbij komen? Nee, dat kan hij niet, want Nunez zit er tussen daar en teen. En zo is uh, Wieslek Velkouw weer in de aanval. Maar staat Twente nog altijd met 2-1 voor. Cristaldo krijgt een enorme kans voor metalist Garkiv. Maar Ban redt op dat schot van dichtbij. Iets aan de rechterkant van het uh, strafschopgebied, Nadat er een lange bal door iedereen verkeerd was beoordeeld. En deze Cristaldo dus in één keer kon schieten. Blijft nog wel een corner staan die uh, genomen is inmiddels door Xavier. Weer wordt ingeschoten en dan uiteindelijk twee, drie keer moeten gered worden. Maar uiteindelijk is het buitenspel of gevaarlijk spel. Maar ja, een van die twee. Die bal ligt inmiddels al in de handen van Esteban. Maar het gevaarlijke spel is denk ik van Cristaldo geweest. De bal blijft in eerste instantie hangen. Een omhaal dan nog vanaf de rechterkant van het schaafsopgebied naar diezelfde Cristaldo. Maar dan wordt er in elk geval gefloten. Is het mij even onduidelijk of het buitenspel is of dat het dus een overtreding is. Maar wat wel blijft staan is dat AZ even met de rug tegen de muur staat. En twee keer Esteban dus reddend moet optreden in een korte fase in deze wedstrijd. Dat is in de eerste helft niet gebeurd. Oftewel, Metalist wil nog wel degelijk iets van deze wedstrijd voor eigen publiek maken. In de wetenschap dat AZ in de eerste helft beter was. Maar waarschijnlijk heeft men dan toch iets gevonden om AZ te bestrijden. Schot van afstand nu van AZ, want ook dat mag zich dan melden op de helft van Metallist. Het schot komt van Elm, de middenvelder, maar gaat wel naast de goal van metalist Goudekif. Daar waren de doepen te maken. De enige tot nu toe door ook nog eens aan het hoofd is geraakt. Uiteraard door zijn directe tegenstander Papagiu op het moment dat er een bal naar voren wordt gespeeld. Altidor de bal wil terugkoppen. Krijgt hij die, die tik. Uit die terugkopbal komt uiteindelijk wel het schot van Elm dat dus naast gaat. 54 minuten zijn er gespeeld. Iets meer een wedstrijd dan in het eerste bedrijf. Maar AZ staan er altijd met 1-0 voor. Raar moment in de wedstrijd. Op het moment dat Janko geblesseerd ligt in het strafschopgebied van de tegenstander. Heeft Twente de bal, gaat door, omzeilt Janko onder andere. En dan is nog bijna een doelpunt ook. Terwijl Janko nog altijd ligt en nu overend komt. En ik begreep niet als je toch niet zo zwaar geraakt bent. Hij krijgt wel een elleboogje. Maar hij bleef maar liggen en hij bleef maar liggen terwijl het spel verder ging. Ik was toch even gaan staan om een bal erin te tikken. Want nu gaat hij wel gewoon staan en loopt gewoon verder. Niets aan de hand. 2-1 de voorsprong. Na 9,5 minuut spelen in de tweede helft voor FC Twente tegen Wiesla Krakau. Twente weer in de aanval. Via Douglas aan de linkerkant staat. Uh... Ola John vrij, maar hij kiest voor de as van het veld. Douglas via Brama gaat de bal naar Wissgrove. Wissgrove gaat dus met wat lange stappen over de middenlijn. En uh, kijkt wie er dan vrij staat. Danny Landzaad, onopvallend goed spelend. Danny Landzaad, uh, want er wordt natuurlijk gekeken naar mensen die doelpunten maken en voorzetten geven. Maar Landzaad houdt het uh, evenwicht goed op het uh, middenveld voor FC Twente. Brama tikt de bal naar Douglas. Douglas heeft uh, wat ruimte, wordt nu opgejaagd. Door Sobolevski speelt de bal terug naar zijn keeper. En dan Michailov met de lange trap richting Luc de Jong. Luc de Jong krijgt een elleboog in het gezicht. En een flinke ook. En dat is dezelfde elleboog die Janko net in het gezicht kreeg. De scheidsrechter heeft het gezien. Zegt dus een vrije trap. Maar dan begrijp ik dus niet. Als je ziet dat het een elleboog is. Dat je een gele kaart geeft. Want als je zegt het is een elleboog. Dan moet je rood geven. En het is uh, een zwaaiende arm van uh, de Osman Chavez, de man uit Honduras. En die krijgt daarvoor de gele kaart van de scheidsrechter. Uh, en een vrije trap voor FC Twente. Nog altijd een beetje gemekkerd tegen de scheidsrechter. Dat deed, deden de Polen in de eerste helft nogal veel. En nu zegt Lanza tegen Chavez, oké okay, ik begrijp het allemaal. De Jong is weer opgelapt, de vrije trap staat er nog. En nog altijd 2-1 voor Twente trap voor een Metalist omdat er een overtreding is gemaakt op Vilagra door Kuetmondson. Na 56 minuten staat AZ nog altijd in Oekraïne met 1-0 voor. Vrijtrap wordt verspeeld. LT door wordt weggestuurd door Wemblom. Ljidor Rantsgrass op gebied schiet maar schiet naast. Hij staat er een, een metertje voor dat Rantsgrass op gebied schot is met het linkerbeen, maar niet al te hard. Maar het grappige is dat Methodist de vrije trap mag nemen. Dat mag via Villagra die rechtsachter dan ook gebeuren. Maar Guillou neemt hem en schuift hem zomaar in de voeten van Wermbloom. Vervolgens zit Maher er nog even aan. En kan Eltidoor door worden weggestuurd. Zoals hij eigenlijk ook in de eerste helft. Maar dat was iets scherper werd weggestuurd door Clafant. Daar kwam de goal uit. Maar bijna kan AZ dus profiteren van een misverstand. Maar en die houtkamp. Mark Janko maakt zijn tweede. En wat een prachtige beweging met het bovenlijf. De voorzet komt volgens mij van Wissgroff. En Janko neemt hem met zijn borst mee. En rampt hem met links langs de keeper en zorgt voor 3-1 voor FZ Twente. Zijn tweede, inderdaad Wissgeroth met de prachtige bal van achteruit. Hele goede voorzet, randje buitenspel, maar net niet. Dat is duidelijk te zien. En dan Janko die hem met de borst meeneemt. En zijn tegenstander Julia Lins op het verkeerde been zet. En dan ook nog de keeper passeert. En zo is Twente in veilige haven, dat kan haast niet anders, goed gedaan hoor. Er worden wel eens wat dingen gezegd over Janko, van is dat nou wel zo'n goede spits? Maar hij scoort ze en volgens mij is dat iets wat de spits moet doen. Hij heeft er vandaag ook alweer twee in het mandje liggen, 3-1. FC Twente leidt tegen Wiesla Krakow. 57ste minuut loopt in Garkief bij Metallista AZ. AZ nog altijd op die 1-0 e voorsprong, de marge is dus nog altijd klein. AZ in de eerste helft, de veel betere ploeg in de tweede helft, is er geen sprake meer van een overwicht. Er is de wedstrijd wat in balans. Dan zien we dat LT door kermend van de pijn op de grond ligt. Ongetwijfeld weer een duel afgewerkt met uh, Papa Guillou. Hoewel, mh, nou, het is nu logischer eigenlijk omdat hij aan de rechterkant ligt. Dat Torciglieri, een van de Argentijnen, achterin, eventjes met het elleboogje wat te wijd is gegaan. En daarin ook van de Amerikaanse spits heeft uh, geraakt. Het is wel gezien door de scheidsrechter die nu een vrije trap geeft. En Gudmundsson mag die vrije trap nemen. De positie is bij de zijlijn aan de rechterkant. Maar wel ter hoogte van het strafstropgebied. Dat kan dus een prachtige voorzet worden. En dan gaat natuurlijk de aandacht uit naar Wermbloom. Die op deze manier veel doelpunten heeft gemaakt. Nou, daar komt die bal niet eens. Omdat die kan worden weggekopt door Romanchuk. Uiteindelijk kan men dan aan de linkerkant weg via Tyson. De aanvaller van metalist. Maar dan gaat Wermbloom in de achtervolging. En zegt Kip ik heb je. Heeft die bal te pakken. Maakt geen overtreding. Tenminste in mijn ogen niet. En uh, dan kan uh, het spel gewoon verder. Maar is er wel gefloten voor een overtreding? Wie dan die overtreding heeft gemaakt is mij even onduidelijk. Hoewel nu duidelijk wordt dat Palsen een gele kaart heeft gekregen. En dat is dan gebeurd nadat Thijssen de bal veroverde. Daar heeft Palsen in eerste instantie een overtreding gemaakt. En later komt dan die correctie van Wermbloem. Wermbloem is dus correct alleen Palsen heeft uh, de hand... Op de schouder van de Braziliaan gelegd. En krijgt dus een gele kaart van de Poolse scheidsrechter. Inmiddels is de bal weer in het veld. En heeft Palsen de bal over de zijlijn gekopt. Daar waar Metelis nu aan hun rechterkant. Twee, drie meter over de middenlijn. Mag gaan ingooien. Doet dat naar Crisaldo. Die Argentijn steekbal vanaf de rechterkant. Ransafs op gebied richting Esteban. En richting Kleiton. de aanvoerder en vormgever. Alleen die bal is te hard. En het eindstation heet vervolgens Esteban. De keeper die iedereen wil wegsturen. Het is 1-0 voor AZ. Na een uur spelen in Garthuis. 3-1 Twente. En ja, dan staat het uh, stadion op zijn kop. 20.000 man hier. Zojuist de gele kaart voor Junior Diaz. De man uit Costa Rica omdat hij bij Rami vasthield, die doorgebroken was. Maar omdat het nog ver van het doel af was, was het geel en geen rood. Maar met handen en voeten moeten de polen van Robert Maaskant zich nu verdedigen. Vrije trap is voor Wiskroff, die weer die prachtige bal gaf op Janko. Zoals hij dat afgelopen weekend ook tegen Ajax deed met die voorzet op Luc de Jong. Waar Luc de Jong de gelijkmaker kopte. En nu was het Janko die met een prachtige beweging. Zijn tegenstander het bos in uh, werkte en daarmee het uh, derde doelpunt voor Twente maakte. De bal op Rosales is uh, niet goed. Gaat over de zijlijn en dan mag uh, Wiesla Krakau gaan gooien. Nog altijd wat beweging aan de zijkant met wat warmlopende spelers. Maar waarom zou je Co-Adriaanse laat lekker voetballen door zijn ploeg? We gaan niet uh, verdedigend spelen ondanks de 3 1 voorsprong. Terwijl Rosales de bal volkomen verkeerd raakt. Bal over de zijlijn. 60 minuten gespeeld. FC Twente 3, Wiesla Krakau 1. AZ1, Metalist Kharkiv 0 en Paulsen met een aanval over de linkerkant. Torres zet hem vervolgens. Als hij bij de achterlijn is en een voorzet wil geven, de voet dwars. Komt dus een corner aan voor AZ. Daar Waar Paul zo nog even hoopvol keek naar de scheidsrechter. Omdat hij dacht, en ik ben het wel met hem eens, dat uh, Tordes de Argentijn hens maakte. Dan komt die corner inmiddels vanaf uh, links. Komt niet bij Wernbloem bij de tweede paal. Maar wel bij El aan de andere kant. Rechterkant nu van het veld namens Maar Maher speelt de bal heel simpel tegen Sosa aan. En mag dan gaan ingooien. Ter hoogte dus van het strafsoepgebied van uh, Metallist aan uh, de rechterkant. Zal dat dan toch over gaan laten aan Dirk Marcellis. En zal zelf een andere positie gaan kiezen. Ja, dat gaat ook gebeuren, want de bal wordt heel sportief door Metallist gegooid richting de zijlijn, daar waar Maher staat. Maar Maher laat die bal gewoon lopen en zegt, ja, dan gaat iemand anders gooien, dat is Marcellus, dus waarom zou ik die bal vangen? Het levert hem in elk geval een reprimande op van de scheidsrechter, die wil dat het spel snel hervat wordt. 61 minuten inmiddels gespeeld als Metallist er niet uitkomt, onder druk gezet en opgesloten door de proef van Gert-Jan Verbeek, die nu op zijn beurt weer wordt opgesloten en in de fout gaat, want onder druk speelt Mooisander de bal naar de as, naar uh, Palsen. En dan zit daar ineens Sosa tussen en moet Elm ingrijpen om te voorkomen dat Sosa in gestrekte daf richting Esteban kan. Het levert Elm een gele kaart op. Weer een gele kaart dus voor een speler van AZ. Waar eerder Elsidor en Wernbloom al geel kregen van deze Poolse scheidsrechter. Is nu, of, of ja, is Victor Elm dus nu aan de beurt door die overtreding die hij dus maakt op Sosa. Vrijtrap komt er nog aan. ...voor uh, Metalist. We hebben overigens net ook een gele kaart gezien... ...voor Papaguié. de uh, verdediger uit Senegal. Die even heel handig bij een hoge bal de elleboog in de nek legde. van door. Dat heeft hij al een keer of 5-6 gedaan. Alleen nu is het eindelijk gezien door uh, de scheidsrechter uit de polen... ...en dus de vrije trap toegekend uh, net. En nu een vrije trap toegekend aan Metalist. Uh, daar komt hij. Die vrije trap wordt genomen... Door Cleton Xavier, 28-jarige Braziliaan. Aanvoerder en vormgever. Meter of 30. Hij gaat recht op de goal af en hij komt op de paal. Hij komt op de paal daar waar Esteban dacht dat die bal naast zou gaan. Ziet hij ineens dat die bal naast hem op de paal belandt. Hij werd volgens mij onderweg nog aangeraakt. Even getoucheerd door Cristaldo. Waardoor die bal een rare curve kreeg. En uiteindelijk dus op de paal belandde naast Esteban. Die erbij stond en naar keek. Maar nu opgelucht kan ademhalen. Heel AZ trouwens. Want het blijft dus 1-0 voor AZ na 63 minuten. Maar die vrije trap is van een meter of 30 aan de linkerkant van het veld. Ja, Cristaldo staat nog voor Esteban. En kopt die bal achterwaarts. En kopt hem dus vervolgens op de paal. Esteban denkt, ik vang die bal. Maar die Argentijn duikt ineens voor hem op. En kopt de bal achterwaarts op de paal. AZ ontsnapt dus aan de gelijkmaker na 63 minuten. En zal zich moeten herpakken. Want in de tweede helft is Metalis toch echt een stuk gevaarlijker dan in de eerste 45 minuten. Je, het gaat wat ver om te zeggen... Dat was de fase waarin AZ het spel dicteerde. Maar het was in elk geval wel beter en gaf helemaal niets weg. Dat is nu in de tweede helft wel anders geworden. Hoewel AZ nu wel weer balbezit heeft op de helft van Metallist. Tot aan, nou halverwege de helft van de ploeg uit Oekraïne, Want Villagra is de man die als eerste onderschept. Vervolgens de bal in het speelt naar Sosa. Die loopt zich op zijn beurt weer vast op Elm. En zo gaat het dus wel op en neer in deze wedstrijd. Na 64 minuten is er nog altijd die voorsprong voor AZ door die goal van Eltido. Een ruimere voorsprong voor FC Twente. 3-1. Uh, had 4-1 kunnen, misschien wel moeten zijn na een prachtige solo van Bayrami. Die uiteindelijk alleen voor de keeper kwam, maar de keeper niet kon uh, passeren. En daarna uh, nog een kans kreeg. En nu is uh, Douglas die uitverdedeld via Luc de Jong. Luc de Jong's bal via Brahma naar de buitenkant naar Ola John. Die even drooggevallen is. Nu uh, Lamai tegenover zich ziet. Lamai, goede actie. Kan de diepte ingaan. Maar dan uh, herstelt... Uh, uh, Ola John dat. Uh, goed. Maar is het uitverdedigen van Douglas niet goed? Wordt opgevangen door Wisla Krakau. Balbezit voor de aanvoerder Sobolewski. Sobolewski bal naar buiten. Naar Lamei. Uh, Lamei bal de diepte in. Maar dat wordt niet helemaal goed begrepen. En dan uh, kan Wisla de aanvoerder van Twente de bal via een tegenstander over de zijlijn spelen. 24 graden is het nog altijd. Maar het voelt nog veel warmer aan als het publiek er maar weer eens lekker achter gaat staan. Want die hebben een heerlijke avond. 3-1 de voorsprong. Na een 1-0 achterstand. En uh, Twente dat gewoon lekker uh, aanvallend voetbal speelt. Zoals Koadriaanse dat wil. Hola oh, John is weg. Mooie paas aan de buitenkant. Waarbij Rami komt en ook de keeper. Maar de keeper is er eerder. Die kan de bal opvangen en hem meegeven. En zo lijkt het erop dat Twente op zoek is naar de definitieve nekslag van uh, Wisla Krakow. 3-1 is al een mooie voorsprong. Maar Twente wil meer. In het Metalys stadion is Metalys de thuisploeg uit Oekraïne. Op jacht naar de gelijkmaker. En heeft AZ... Echt iedereen nodig in de achterste lijn om ervoor te zorgen dat de Brazilianen en Argentijnen... die zich daar met enige regelmaat melden, dat die er niet doorheen komen. En uiteindelijk dus niet bij Esteban belanden. Maar Zet heeft het toch een stuk lastiger in de tweede helft. Het staat nog wel altijd met 1-0 voor. Door dat doemen dus door 6 na 26 minuten gemaakt door de Amerikaan El door. Het publiek gaat er nog eens even achter staan. Moedigt de ploeg nog maar eens aan. Met uh, ja, in elk geval het gevoel van ja, er is wat mogelijk in de tweede helft. Want uh, metalist is wat dat betreft in de wedstrijd gegroeid. En AZ is bezig, wil uiteraard, maar is bezig om in elk geval die, uh, die overwinning eruit te slepen. Het is dus voor het eerst sinds 2007, september 2007, weer eens een uitwedstrijd in Europees verband te winnen. Voorlopig uh, is de marge zo klein dat je nog niet van een zekere overwinning kan spreken. Terwijl er um, voorbereidingen zijn voor een uh, wissel bij metalist, Waar de Servische Spits, die eigenlijk op het lijstje stond om in de basis te staan. Devic, die zeer populair is hier. Die maakt zich klaar om in te vallen en zal er zo meteen inkomen. En wellicht dus een extra aanvaller nog bij metalist Kharkiv. Terwijl uh, AZ nu het uh, balbezit heeft. Mag gaan ingooien namelijk via Paulsen aan de linkerkant. 3-4 meter over de middenlijn. Doet dat kort naar uh, Gudmondson. Die verliest de bal vervolgens. Gaat hij wel via een been van iemand uit Oekraïne over de zijlijn. En mag AZ dus weer gaan gooien. AZ dat het dus, om, eens, om nog maar eens te benadrukken, zoveel lastiger heeft dan in de eerste helft. Elm gooit aan de linkerkant richting Gudmondson. En die krijgt bezoek van Villagra en Papa. En een van die twee, dat is Vilagra, hangt helemaal over hem heen. Nou, bergt hem bijna op onder het gras. En hier kun je niets anders doen dan een, een vrije trap geven. Die krijgt AZ dus aan de linkerkant van het veld. Betekent wel dat de luchtmacht mee voorin kan. En dat de aandacht toch met name uit zal gaan naar Ponte Wernbloem. Die uit dit soort spelhervattingen altijd wel weet te scoren. Als die bal tenminste verrassend bij de eerste paal terechtkomt. Ook Paulsen meldt zich voorin op die vrije trap van Elm. Komt bij de penalty-stip. Kan daar niet worden doorgekopt door Palsen. Wel opgevangen. Halverwege de helft van Metalist door Marcellus. Elm vervolgens richting Gudmundsson. Staat aan de linkerkant. Daar staat ook Paulsen nog. Maar Papaguié, de centrale verdediger, kan wegwerken. Kleidung Xavier vervolgens richting Torres, richting Sosa. En dan het zoeken naar de spits. De eenzame spits op dit moment. Maar die wordt niet gevonden. Dat was de Argentijn Cristaldo. AZ neemt even over. Maar AZ is weer onrustig met het uitverdedigen. Vervolgens is Metalist weer onzorgd. ...gevuldig met de passing in de as van het veld. Op de helft van AZ wordt de bal in de voeten geschoven van Moisander ...en via Elm Gutmondson probeert AZ nu van de eigen helft af te komen. We zijn aan de linkerkant met Paulsen. Moet weer terug, verder terug naar uh, Mooisander. Die gaat voor zijn eigen strafsomgebied in de as wat stapjes lopen. En vindt vervolgens aan de rechterkant de vrije Pontus Wermbloem. Achtervolgd door uh, Sossa. Draait dan even weg. Draait weer terug naar zijn eigen helft. En zo vindt AZ, weliswaar niet in een heel hoog tempo, maar wel steeds de vrije man. Elm, Palsen nu aan de linkerkant. Vijf, zes meter over de middenlijn. Gudmondson zou zijn actie kunnen proberen aan die linkerkant. Wil dat wel? Ja, twijfelt een beetje. Komt naar binnen. Wil maar hervervolgens aanspelen. Speelt de bal dan zo in de voeten van de tegenstand. Maar de tegenstander doet dat dan ook weer bij AZ. En zo heeft de proef van Verbeek weer het balbezit. Sterker nog heeft dat voor de komende 30 seconden. Want er wordt een overtreding gemaakt door Kleiton Xavier op Pontus Wermbloem. Een meter of 3-4 over de middenlijn in de as. En dus een vrij trap die AZ al, al heeft genomen. Eltidoor niet gevonden door Wermbloem vanaf de rechterkant. Het wordt wat rommeliger. Vermoeidheid gaat misschien ook wel een rol spelen. Maar wat goed is om te zien is dat AZ weer een beetje dat dwingende terug heeft. Nu een voorzet van Berends. Komt bij Gutmondson. Linkerpunt strafst op gebied. met een voorzet. Maar die gaat via de verdediger over de achterlijn. Komt wel een corner aan. De 0 voorsprong is er nog altijd voor de Alkmaarders na 69 minuten. Ook 69 minuten en een staande ovatie een minuut geleden voor de spits van FC Twente. Mark Janko die gewisseld werd. Willem Jans in zijn plaats. Betekent dat Willem Jans op de plaats gaat spelen van Luc de Jong. En Luc de Jong in de spits. Hoekschop genomen door Wiesla Krakau. 3-1 de voorsprong FC Twente. En uh, Janko twee doelpunten wordt gewoon weer lekker gespaard voor komend weekend. Uh, dan staan er ook weer belangrijke wedstrijden op het programma. Als uh, Bayrami uh, prachtig balletje doorgeeft aan uh, wie is dat? Rosales die meegelopen is. Maar die schiet de bal tegen de tegenstander aan. Junior Diaz nog even melden. Bayrami gesproken. Eerste helft was het Ola John die geweldig speelde als linkerspits. En toen had je Bayrami amper gezien. De tweede helft neemt Bayrami even het stokje over. Hij speelt een geweldige tweede helft met als hoogtepunt een prachtig schot op de lat. Echt uh, uh, zo gepland. Je zag hem kijken en met dat linkerbeen van hem schoot hij de bal. De kansloos voor de keeper op de lat was een hele mooie. Geweest als hij erin was gegaan. Nou komt de lat is het ook een mooie. Bayrami heeft de bal weer. Speelt hem op Rosales. Rosales naar Willem Jans. Zijn eerste balbezit voor de man overgekomen van Roda. Nog even zijn plekje zoekend en uh, misschien wel vindend bij FC Twente. Als de bal van Douglas naar De Jong gaat. De Jong komt de bal door naar Lanzaat. Lanzaat kan net niet de bal onder controle krijgen. Maar dan is er wel een hensbal geconstateerd van uh, Michael Lamey. En dat is een vrije trap voor FC Twente. Op een uh, mooi plekje zou je zeggen voor bijvoorbeeld uh, Theo Jansen. Maar ja, dan weten we, die is er niet. En we hebben best wel mensen die het ook kunnen hoor. Want Luc de Jong kan het. Uh, even kijken, Brahma komt erbij, Bayrami komt erbij. Ola John, die zal hem wel opeisen, denk ik zo. Uh, nou, Ola John die staat een beetje aan de zijkant te kijken van uh, krijg ik een kans. Of gaat iemand anders het uh, doen? Ik zie in ieder geval Danny Land zaten erbij. Dat lijkt me de meest logische man om hem te nemen. Met het rechterbeen. Want Bayrami met het linkerbeen. De bal ligt voor, vanuit de keeper gezien aan de rechterkant buiten het strafschopgebied. Om van die kant af de bal erin te schieten is wel heel erg lastig. Dan zou het veel makkelijker kunnen als je de bal bijvoorbeeld een klein tikje geeft. En dat Luc de Jong hem erin knalt. Of dat Denny Lanzat het zelf doet met het rechterbeen. De muur wordt op afstand gezet. Eén man erin. Uh, Willem Jansen, twee man erin zelfs. Daar is de vrije trap en die wordt toch met links genomen. Nee, die kan er echt niet in vanaf die kant. Gaat ook langs en over het doel van de keeper. Maar het staat nog altijd 3-1 voor FC Twente tegen Bislak Krakow. Nog altijd 1-0 voor AZ tegen metalist Garkiv met nog 19 minuten. En de extra tijd op de klok. Een nieuwe man en ook val erbij bij metalist. Dat is Marco Devic. Bij mij net Servier genoemd, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hij is gewoon geboren en getogen in Oekraïne. Hij is kind van deze club en ook spits van het Oekraïnse elftal en dus mega populair. Hij is licht geblesseerd geweest, vandaar dat hij niet in de basis staat. Maar hij is er inmiddels wel bij en zal dus voor extra drang naar voren moeten gaan zorgen. Terwijl hij nu gecombineerd kan worden in het schasselgebied van AZ en er geschoten wordt van dichtbij door Cristaldo, de man die al op de paal heeft gekopt. Nu na twee, drie snel uitgevoerde combinaties. In het gebied van AZ. Waar ook Davids bij betrokken is. Uiteindelijk de schietkans dus voor de Argentijn. Maar die bal die rolt buiten bereik van Esteban. Net naast de goal van AZ. Maar zo krijgt AZ dus heel wat meer te verwerken. En heeft Esteban het toch een stuk drukker. En is het wel duidelijk dat Metalist het er niet bij laat zitten. Wil deze wedstrijd in elk geval met een minimaal gelijk spel afsluiten. Maar krijgt zo langzamerhand het gevoel dat als het maar druk blijft zetten op AZ. Dat er best wat mogelijk is. Daar is Davids weer. Speelt de bal naar. ...naar de rechterkant, waar hij weer wordt verplaatst naar de as van het veld. Waar Clayton onder meer de aanvoerder en middenvelder de bal in de as wil spelen... ...met een steekbal het schafsoepgebied in richting Cristaldo weggewerkt door AZ. Maar niet meer dan dat, want weer ingeleverd bij de tegenstander. Davies nu met een schot aan de rechterkant van het schafsoepgebied. Hij staat er een meter buiten, hij heeft weinig ruimte nodig om te schieten... Hij schiet de bal uiteindelijk over de goal van AZ en zo staat de ploeg van Gerjan Verbeek een korte periode hevig onder druk. Leek het eigenlijk de afgelopen minuten wat onder die druk te zijn uitgekomen. Leek het weer langzamer zeker aan voetballen te zijn toegekomen. Maar je ziet dat Gudmundsson toch veel geroemd als buitenspeler en zeker een IJsland's talent Dit in deze fase met name fysiek moet afleggen. Met enige regelmaat wordt hij wel gezocht en ook gevonden. Maar als hij dan eenmaal de bal aanneemt, krijgt hij bezoek van die fysiek sterke verdedigers. En is hij hem eigenlijk in een poep en een zucht weer kwijt. En dat is natuurlijk niet wat Gertjan Verbeek wil. Hij wil de bal vasthouden op de helft van de tegenstander. En van daaruit gaan voetballen. Hij gaat wel wisselen. Althans, hij maakt een wissel klaar om straks in het veld te gaan brengen. En er moet wat veranderen in het elftal van AZ. Want als de druk zo groot blijft, gaat er ongetwijfeld straks schade komen. En dat zal Gertjan jan Verbeek ten koste van alles willen voor ver voorkomen. Het is wel zo dat de spelers van AZ warm lopen achter de goal. Dus dat betekent dat als Verbeek een wissel voorbereidt, dat het even duurt voordat de man die geroepen wordt uiteindelijk bij zijn coach belandt. Dat zal viergever worden die zo gaat invallen, maar dat duurt nog wel een minuutje of twee. Ondertussen David namens Metanis die met weer een schot van een meter of 25. Het gaat nu naast de goal van Esteban. Maar ik heb het idee dat er nog een been tussen zat van een speler van AZ. Metanis kreeg nu ook een corner. Is dat terecht? De bal wordt uiteindelijk dus voor de voeten van Davids. Nee, er zit helemaal niemand van AZ tussen. Hij produceert zelf een afzwaaier die naast de goal gaat van Esteban. Het blijft hier dus 1-0 voor AZ dat het lastig heeft tegen Metanis Krakiv. Ruim een kwartier nog. FC Twente tegen Wisla Krakau. Nog altijd de 3-1 voorsprong voor FC Twente. Het is wat rustiger geworden uh, qua aanvalsdriften van de Tuckers. Maar ik zag Fer al warm lopen. En het is wel een mooi moment voor Fer om bijvoorbeeld erin te komen. In een, uh... Een team dat redelijk draait en goed voorstaat. Om eens even lekker wat minuutjes nog te pakken in een prettige wedstrijd. Ver die nog niet echt zijn draai heeft gevonden bij FC Twente. En nu dus aan het warmlopen is. Peter Wiskhoff heeft de bal achterin. Speelt de bal naar voren richting Ola John. John, tweede helft niet meer aan de bak gekomen ten opzichte van Michael Lamey. En nu ook de bal kwijt, moet er een overtreding gemaakt worden door Team Dali. Wordt ook gemaakt en dan is er een vrije trap voor Wisla Krakau. Krakau twee keer gewisseld. Paul Jitsch, een Duitser, ex-Kaiserslauteren, twee jaar geleden gekomen. Naar Wisla Krakau is erin gekomen. Een echte nummer 10. kleine uh, balvaardige dribbelaar. En Cesary Bilk, een Paul, die is ook gekomen. En eruit zijn gegaan Iliev en Jezok. Uh, dat voor degenen die mee zitten te schrijven. De vrije trap voor Wisla Krakau wordt in één keer in het uh, stafsroomgebied gepompt, Maar daar staat natuurlijk uh, Douglas en... Danny of uh, Rosales, die de bal ver weg trapt. En met heel veel moeite kan Sobolevski de bal over de zijlijn spelen. Halverwege de eigen helft van FC Twente is er een inborp. Rosales la, of, uh, gaat dat doen omdat Bayrami hem de bal geeft. Rosales gaat gooien. In het uh, centrum loopt Brahma vrij. Die krijgt de bal ook. Brama moet hem doorgeven richting Tiendali. Gebeurt ook. Daly aan de linkerkant. De hoogte van de middellijn. Speelt de bal goed de diepte in. Ola John. wie is er eerder? Nee, de bal is te hard voor Ola John. De keeper komt eruit en ramt de bal over de zijlijn. Af en toe wat aardige vleugjes voetbal van FC Twente. Maar ja, het schip is in veilige haven. Dat mag je toch wel zeggen. Ronald. Een doelpunt voor Metalist. En het is Tyson, een van de twee spitsen. De Braziliaan die het uiteindelijk doet. Je kon er eigenlijk een beetje op wachten. Omdat AZ steeds meer en meer onder druk kwam te staan. De bal niet meer wegkreeg uit het eigen strafschopgebied En dan kun je erop wachten dat er een keer een doelpunt valt. En Tyson is het. De Braziliaanse spits, een van de twee dus, die uiteindelijk vanaf de rand van het Strasumgebied de bal krijgt. En de bal langs Esteban schiet in de linkerhoek. Keeper ligt er nog wel bij, maar kan er uiteindelijk niets meer aan doen. De bal is goed en geplaatst. Het begint allemaal op de, ja wat is het, een meter of tien weg. Van het strafschopgebied van AZ. En dan komt hij dus naar binnen. En op de rand van het strafschopgebied besluit hij om te schieten deze Tyson. Gaat om Marcellus heen. En dan is er helemaal niemand meer die een been kan uitsteken. En ligt de bal achter Esteban en dat terwijl Gert-Jan Verbeek net maatregelen wil gaan nemen, Nick Viergever wil gaan inbrengen, waarschijnlijk toch wat extra defensieve zekerheid of het inwisselen van Klavan voor Viergever met wat meer voetbal van achteruit, maar uh, het uh, leed is al geleden, want het doelpunt is dus gemaakt door Tyson en daar waar AZ op rozen leek te zitten in de eerste helft en kansen had om de 2, misschien wel 3-0 te maken, daar moet het in de tweede helft toezien hoe Metalie sterker is geworden, kan het toch niet helemaal omgaan met de druk die de thuisploeg heeft uitgeoefend en krijgt het uiteindelijk een die voor tijd dus toch die tegentreffer te verwerken. En moet het weer helemaal opnieuw beginnen. Of krijgt Metallis nu vleugels en kan het vooruit richting de goal van Esteban? En gaat het een hele nare avond worden voor de Alkmaarse ploeg. Viergever is inmiddels in het elftal. Ik ga u straks vertellen wie eruit is. Maar nog 13 minuten. Metallis AZ. Nieuwe tussenstand. 1-1. Bayerami en de lat. Dat is een aardig koppeltje vanavond. Want Bayerami kopt de bal op de lat en niet in het doel. Nog altijd 3-1 voor FC Twente. Hoekschop. FC Twente is snel genomen. Oh, het slecht gedaan door Ola John. Want die levert de bal zomaar in. En dan kan er gelopen gaan worden. Heel hard gelopen door de spits van uh, Wisla Krakau. Maar die wordt nu opgevangen. En kan verder niet uh, gevaarlijk worden. Kirm is dat de Sloveen. Hij leek een aardige kans te gaan krijgen. Maar zag meteen drie verdedigers van FC Twente om zich heen. Naar de slechte bal van Ola John. Die een hele goede eerste helft speelt in een dramatische tweede helft. Alhoewel, de paas net op Bayrami was uh, natuurlijk weer van uh, uitstekend gehalte. Dus laat hem niet te veel afbranden. Balbezit voor Liesla Krakau. Bal voor doel op de bovenbenen van Douglas. Bal naar de zijkant waar Ola John de bal binnen kan houden. En hem snel naar voren speelt richting Luc de Jong. Luc de Jong met uh, Sobolewski in zijn rug wordt vastgehouden door de pol en krijgt de vrije trap mee en dan uh, is het eventjes uh, rustig dan gaat iedereen weer zijn uh, plek innemen kijk even naar de tussenstand Aan de, bij de andere wedstrijd voelen nog altijd 1-0 voor tegen Odense en FC Twente 3-1 voor tegen BISLAKHOUW elf 11,5 minuut nog in Kharkiv metalist AZ is 1-1 met uh, twee wissels die dus inmiddels zijn doorgevoerd door uh, Gert-Jan Verbeek Elm is uit de ploeg gegaan voor viergever en zojuist is ook Gudmundsson naar de kant gehaald. En de Paraguayaan Ortiz, zo'n kuitenbijtertje op het middenveld, heeft zijn positie ingenomen. En zal voor balans, in elk geval, voor een, weg moeten, of een weg moeten gaan vormen. Voor het elftal uit Oekraïne. Maar, en die dan. We hebben een vier voor FC Twente. Willem Jansen, prachtig overstapje. Van Denny Landzaad en dan de bal de diepte ingespeeld op Willem Jansen die daar heel goed liep zoals hij dat moet doen in het team van FC Twente. Gaat het uh, doelgebied in het uh, strafsofgebied moet ik zeggen en schiet de bal keihard onder de keeper door. En zo leidt FC Twente met 4-1 tegen Wistak 1-1 is het bij Metalist AZ als LT door wordt weggestuurd uit de diepte of in de diepte. Maar uh, Door staat buiten uh, buitenspel. Ik denk dat hij bezig is aan zijn uh, laatste minuutjes in het de elftal van AZ. Want Charlison Benschop staat inmiddels al klaar om in te vallen en de wedstrijd uh, vol te gaan maken in dit uh, Metallist stadion. Nog 10 minuten. 1-1 dus de stand. AZ langere tijd beter in de tweede helft. Heeft de thuisploeg het betere van het spel en heeft AZ het lastig nu ook weer. Als Paulsen een bal op de rug krijgt op de rand van zijn eigen strafschopgebied En uiteindelijk aan de bak moet om tegen de opgekomen rechtsback. ...van uh, Metalist een uh, corner weg te geven. Dat is Christian Lilacra, de 25-jarige Argentijn. De corner gaat vervolgens genomen worden door uh, Sosa... ...ook al Spaans en uh, ook al Argentijn. Hij is dus die ex van Bayern München... ...nu overgekomen voor Napoli, van Napoli en spelend voor Metalist. Hij neemt die corner, komt bij de tweede paal... ...en wordt daarnaast gespeeld... Door die Argentijn die al op de, op de paal heeft gekopt, Crisaldo. Het is in eerste instantie Davids die de corner verlengt naar de tweede paal. En dan heeft die kleine Argentijn alle kans om die bal binnen te schieten. Maar schiet hij rechtdoor. Daar waar een bal iets naar de rechterkant beter was geweest. Want dan had die Esteban in de korte hoek geklopt. Nu lukt dat niet. En blijft het dus tot opluchting van AZ 1-1. Daar gaat hij dan. hij door. Hij zorgde in de 26e minuut voor de 1-0 voorsprong. Weggestuurd door Klavan. Op de rand van buitenspel, hij is nog niet helemaal fit. Er moeten meer PK's uit. Dat zegt uh, Verbeek. Nou ja, hij heeft keihard gewerkt. En wordt nu bedankt voor bewezen diensten. En de laatste negen minuten, dus voor zijn tegenwoordige stand-in. Charlison Benschop, die in elk geval ook wat, uh, wat meer snelheid heeft. En toch ook wel heeft laten zien dat hij inmiddels zodanig gegroeid is... dat hij op dit niveau ook wel met AZ mee moet kunnen in een uh, korte periode. Marcellus aan de rechterkant wordt onder druk gezet. Lange haal van hem richting uh, de helft van uh, metalist, waar Berends in de lucht wordt geklopt. Eigenlijk vrij gemakkelijk en metalits nu aan de linkerkant vandoor kan. AZ kan de ploeg uit Oekraïne geen strobreedte in de weg leggen. Er kan worden gecombineerd en uiteindelijk kan vrij gemakkelijk Papagier, centrale verdediger, worden gevonden. Drie meter voor de middenlijn in de voeten van Sosa. Beweging is er bij de backs aan beide kanten. Hij kan dus wat dat betreft uitkiezen, maar kiest er uiteindelijk voor om een actie te maken en Davidje aan te spelen. Die diep gaat aan de rechterkant. Daar zit het been tussen van Ortiz. Ingooi, want de bal is over de zijlijn gegaan voor Metalys. Dat even wat besluiteloos is. Geeft AZ de gelegenheid de bal even weg te trappen en aan te sluiten. Richting de helft van Metalys. Daar waar papa moet inspelen. Tussen de linies doorbewogen door Sosa. Davids dan vervolgens. Maar ja, onder druk van AZ moet hij ook weer terug naar Villagra. Villagra met een lange bal op het hoofd van Ortiz. Die staat aan de linkerkant eigenlijk op de plek van Palsen. Neemt even die linksbackpositie waar en doet dat goed. Want kopt de bal over de zijlijn, wel dus weer een ingooi voor de thuisploeg. Nu viergever met een goede ingreep en Palsen vervolgens die de rest doet. Trapt de bal namelijk ver richting de helft van Metalist. Daar waar uh, Papagier eronder doorgaat. maar Waar de andere centrale verdediger besluit om uh, nog aan te spelen. En dat is uh, de keeper van Metalist. Zijn naam is eigenlijk nauwelijks meer genoemd in de tweede helft. Geeft ook wel aan dat AZ dus nauwelijks meer in de buurt is geweest van de goal van de tegenstander. Esteban daarentegen heeft een uh, nat shirt van alle inspanningen. Die hij heeft moeten verrichten in de goal van uh, AZ. Daar gaat uh, Villagra weer aan de rechterkant door. Weer in een duel met Ortiz. Dat gebeurt de hoogte van het strafsomgebied. Weer de bal over de zijlijn. Villagra heeft inmiddels gegooid richting Davids. En dan wordt er ingeleverd. En kan AZ misschien eens gaan counteren met uh, Maher. Maher is inmiddels over de middenlijn. Vijf, zes meter. Komt vervolgens van links naar binnen. Maar ziet dan vooruit eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. Omdat uh, de lijn naar Benschop. Keurig was afgedekt. Dan gaat hij maar terug naar Viergever. En Viergever met wat stapjes nu op de helft van metalist Het zoeken naar de vrije man. Berends even uitgeweken naar de linkerkant. Houdt die bal onder de voet. Is één man kwijt. Gaat proberen langs een tweede te komen. Ja, dat is die Villagra. Die staat dat niet toe. Kei, keiharde, bikkelharde verdediger uit Argentinië, 25 jaar. Als hij langs Edmar is gegaan, dan is hij altijd nog de man die de deur even op slot gooit, ten koste van een overtreding. Wat dus wel blijft staan, is een vrije trap die AZ mag gaan nemen aan de linkerkant. Maar die wordt makkelijk door de keeper gevangen en weer even zo snel richting de AZ-helft getrapt. Daar waar Davies, bij de achterlijn van AZ inmiddels alweer, een duel uitvecht aan AZ's rechterkant met Moisander. Bal over de achterlijn via Moisander en dus een corner aanstaande voor Metalis. Nog zes minuten. AZ nu met de rug tegen de muur. Het piept en kraakt bij tijd en weilen achterin. En Esteban staat op zijn lijn. Probeert te organiseren. Viergever roept het een en ander naar de verdedigers. Zoek een man op. Blijf bij die man. Verlies hem niet uit het oog. Daar komt die corner. Esteban moet komen. Komt wel met twee vuisten. Overtuigend is het niet. Want Grisoldo kan nog een keer schieten. En het is maar goed dat er uh, uiteindelijk een ingreep is van uh, mooislander, Want achter hem stond uh, nog een speler van Metalis te wachten. Dat was Vries op een foutje van de centrale verdediger van AZ. Die komt er niet. Maar AZ komt er ook niet uit. Maher vlakbij zijn arige achterlijn. Levert weer net zo makkelijk in. Snelle combinatie van de thuisploeg. Uiteindelijk Tyson aan de rechterkant probeert met een handigheidje langs twee man te komen. Het handigheidje lukt wel, maar hij heeft er weinig succes mee. Maar Az krijgt die bal maar niet weg. Weer niet. Wilaka nu met voorzet de rechtsachter. Staat op de rechterpunt van het strafstofgebied. Denkt, ik ga eens met het linkerbeen. Maar hij produceert een afzwaaier die over de achterlijn gaat. Villagra, die ik, daar heb ik heel de hele tijd over nagedacht. Of wie lijkt hij nu toch? Als u wil weten hoe hij eruit ziet, denkt u aan Salcido. Die uitverdediger van PSV. Nog vijf minuten te spelen. Metallista Z, 1-1. En hier uh, even in Enschede, waar de wedstrijd natuurlijk gespeeld is. 85 minuten gespeeld. 4-1 de voorsprong voor FC Twente. En leuk, de drie toppers, de beste voetballers van FC Twente in mijn ogen zijn alle drie gewisseld. Danny Landzaat, Mark Janko en Ola John. Willem Jansen erin, Steven Berghuis erin en Leroy Fer. En dan is Twente weer in de aanval voor misschien wel de kers op de taart. Als Bayrami die naar links verhuisd is, de bal even speelt naar... Uh, Tiendalli, Tiendalli naar Douglas. Douglas kijkt wie loopt de er vrij? Ja, erg weinig, want er wordt weinig bewogen nu bij FC Twente. Willem Jansen, Jansen, bal naar Luc de Jong. Luc de Jong, belangrijke gelijkmaker, scoorde hij naar Berghuis. Mooie bal naar buiten, naar Rosales. Rosales met de voorzet richting de tweede paal. En met heel veel moeite, alsof het een hete kroket was die hij in zijn handen kreeg, pakt Sergi de bal en zo is dat gevaar geweken nog te gaan. Een paar minuten in de wedstrijd tussen FC Twente tegen uh, Wisla Krakow. En het is een leuke wedstrijd voor Twente, want Twente leidt met 4-1. En Davic wilde een penalty namens meta tegen AZ, waar het 1-1 is. Met nog 3,5 minuten spelen. Handigheidje weer van Tyson aan de rechterkant. Steekbelletje op Davic, die vervolgens in het strafschopgebied van AZ een 1-1 duel aangaat met Viergever. Verdediger van AZ gebruikt wel heel handig het lichaam. Daar waar Davic dan blijft staan, dat valt dan te prijs aan hem. Maar hij riep wel even naar de scheidsrechter. Werd ik niet naar beneden getrokken. Nou, het was niet het geval. Dus mag het allemaal door. Met uh, nog 3,5 minuten op de klok. Metalist heeft alleen nog maar balbezit. AZ komt er niet meer uit. En het valt toch te hopen voor Arsene dat het nog een goal maakt. Anders is dit de dertiende wedstrijd op rij in Europa uit. Die je niet tot drie punten leidt. Met balbezit voor metalist. het zoeken. Ze vinden het toch wel in een hoog tempo nu. Met enige regelmatig vrije man. Tyson, steekbal op Christian Villagra. Wordt doorzien door Ortiz weggewerkt. Maar weer zo makkelijk. ...opgevangen door de thuisploeg. Omdat er eigenlijk niemand van AZ er in staat is om even een bal vast te houden... ...zodat iedereen kan aansluiten. Nu een foute paas van de thuisploeg. Marcel is tussen en Berends vanaf de rechterkant aan het werk. Ja, goede actie van Berends krijgt vervolgens van uh, Torsiglieri een, uh, een tikje tegen de enkels... ...waardoor hij ten val komt. Dan is er in elk geval tijdwinst voor AZ en de gelegenheid om straks via een vrije trap... ...want als het voetbal het niet wil lukken... ...dan is er altijd nog de mogelijkheid om uit een spelhervatting iets te creëren... ...om een vrije trap te gaan nemen. Gaat Berens dat zelf doen of laat hij dat aan Maher? Maher gaat dat dus zo meteen doen met het rechterbeen vanaf de linkerkant. De organisatie wordt neergezet door Gorjanov, de keeper van Metallist. En nu zal toch die thuisploeg denken... ...ja, nou zijn we toch de hele tijd aan het voetballen op de helft van AZ... ...en komen we er niet. Het zal toch niet gebeuren. Er wordt nog wat geduwd en getrokken en gelachen. Daar komt die bal van Maher. Keeper zit mis en keeper krijgt hem dan toch tegen zich aan... ...op een inzet van dichtbij van Wernbloom. Ja, wie anders... Op een uh, spelhervatting natuurlijk. Hij duikt in dat gat wat er wel is. Die bal is lang onderweg van Maher. Die keeper twijfelt. En uiteindelijk duikt Wernbloem in het 5 meter gebied. En kopt hem dan toch tegen Gorjanov aan. Die op het laatste moment besloot om toch twee stapjes voorwaarts te maken. En als een, uh, ja, een blok een blok vormt op die kopbal van Wernbloem. Dit was dan toch... De uitgelezen mogelijkheid voor AZ om in een fase waarin het er geen recht meer op heeft, toch die winnende nog te maken. Pontus Wernblom, hij is al zo vaak beslissend geweest, dus weet voor het elftal van Gert-Jan Verbeek. Hij is in elk geval in deze minuut nog niet voor de Alkmaarders. Maar AZ heeft inmiddels alweer de stroom van Metallist geprobeerd te onderbreken, de stroom van aanvallen. Dat lukt twee, drie keer. Maar Zet komt dan eigenlijk ook niet, uh, niet meer echt uit. Nu wel, omdat uh, de bal in de voeten komt van uh, Xavier. Althans, dat is Cleiton Xavier, de Braziliaanse aanvaller, aanvoerder en middenvelder. Van Metallist. Die denkt dat uh, hij een ingooi krijgt. Maar die gaat naar AZ. Dat gebeurt allemaal rond de middellijn aan uh, de linkerkant. En dan mag Azet met een lange bal. Proberen die bal op de helft van Metallist te krijgen. In de buurt van Benschop. Maar ja, dat is niet genoeg. Daar kan Benschop niks mee. Metallist leeft vervolgens weer in bij Viergever. En AZ gaat dan zoeken via de buitenkant. Ortiz met een voorzet. Daar is Benschop in het Schafschopgebied. bal wordt uh, weggewerkt door Metallist. Op de middellijn weer opgevangen door Mooijzander en Viergever. En uh, die twee winnen het duel. Vrij gemakkelijk van Crisaldo. Balbezit dus weer voor AZ. Ortiz, twee meter over de middenlijn, besluit toch maar terug te spelen naar eigen helft. Balsen, mooi zander wordt dan in de problemen gebracht. Clavan ook in de problemen opgejaagd. Komt er wel uit bij Ortiz. Aan de linkerkant, die kapt zichzelf even makkelijk vrij. En zoekt dan weer een mooi zander centraal achterin. In één keer door naar Marcellus. Nou weet ik niet uh, wat je moet doen als je uh, nog ziet dat er een minuut op de klok is. Of je dan echt moet gaan aanvallen. Of dat je dat heel gedoseerd uh, moet gaan doen. Wermbloom vervolgens. Die wil nog wel even mee met uh, Marcellus en Berends aan de rechterkant. Krijgt de bal ook. Men geeft een voorzet die uh, als eindstation Gorjanov kent. En dus mag uh, Metallis nog een keer gaan aanvallen. Rond de middenlijn zijn we inmiddels. Als uh, Tyson gevonden wordt in de as van het veld. Hij stuurt de bal naar uh, de rechterkant. Diepgang gewenst en ook uh, gevonden bij Sosa. Voorzet van Sosa vanaf de rechterkant. In één keer bedoeld voor Grisaldo en Davids Komt uiteindelijk tegen Paulsen aan en gaat over de achterlijn. Dus in de extra tijd, die inmiddels is ingegaan, nog een corner voor Metalis. Klaarvan staat te gillen dat iedereen moet terugkomen en dat iedereen een man moet pakken. Esteban, ook hij is aan het organiseren. En Metalis stuurt in die slotfase natuurlijk iedereen mee. De centrale verdedigers zijn er inmiddels al. Romanchuk en Papagier. Die Papagier heeft nogal wat lengte. Komt er uiteindelijk niet aan omdat twee spelers van AZ, Wernblom en Ortiz, die corner onschadelijk maken. dan komen samen ook niet verder dan het wegtrappen van de bal over de zijlijn. Bal blijft dus op de helft van AZ. En dat mag nu ingegooid gaan worden door Metalist Kharkiv. Aan de rechterkant naar Devich. omhaal het ras op gebied van AZ in. vanaf de rechterkant. Vijf meter gebied, weggekopt door Viergever. Wel weer net zo makkelijk ingeleverd. En balbezit voor Tyson. Ja, die duurt, dat duurt wat lang, die actie die Tyson in gedachten had. Daar zit uiteindelijk heel snel Pauls ertussen. En die denkt veroveren en doorschakelen richting Berens. Maar het goede opletten was van Filagra en van die Papagui. En samen maken ze dus deze counter van AZ weer onschadelijk. Daar gaat Wilagra weer rond de middenlijn aan de rechterkant. Tyson gevonden. Steekbal van Tyson doorzien door Palsen. Die staat dan toch steeds als de kippen bij. En die krijgt nu als dank nog eventjes een tikje op de enkels. En dan komt denk ik nog een gele kaart aan voor diezelfde Tyson. Die denkt natuurlijk, ja die Paulsen die is oer en oer vervelend. Die geef ik voor het einde van de wedstrijd nog maar eventjes een, een tikje. Want alles wat ik bedenk, alles wat ik goed doe, dat maakt hij onschadelijk. Vrij trap dus nog voor AZ. En in de extra tijd kan AZ dus nog één keer. Voren. Al zal men niet heel enthousiast zijn om bij een vrije trap, die 3, 4 meter over de middenlijn aan de linkerkant genomen mag worden, om dan echt iedereen mee naar voren te sturen. Of wil AZ nog zoiets als alles of niet spelen? Die Tyson wordt direct gewisseld en voor hem in de plaats komt uh, nog een, een extra aanvaller. Want wie komt er uh, voor hem in? Dat is Shelayev, dat is een middenvelder. Ja, wat zal die nog voor potten kunnen breken in die uh, laatste minuut? Het zal een, uh, een spierblessure zijn. Want ik zie nu dat Tyson een beetje trekkenbenen richting de bank gaat. En dan zal dit wel een noodzakelijke wissel geweest zijn voor uh, Metallis. Vrij trap is inmiddels door AZ simpelweg ingeleverd bij uh, Papagiu Die weer de bal snel naar voren transporteert. Daar waar hij op uh, de helft van AZ komt. Waar het nu een beetje uh, flipperkastvoetbal is. Het gaat heen en weer. Wie heeft nou de rust om nog één keer een fatsoenlijke aanval op te zetten? Berends wil dat wel, maar die wordt op de middellijn aan de rechterkant fel op de huid gezeten door die nieuwe man, Slejaev. En dus nog een vrije trap voor zet. Weer een die op de middellijn ligt aan de rechterkant. Even een discussie. Mooi Sander Marcelles. Wie gaat hem nemen en hoe gaan we het doen? Nou, Moisander legt de bal zodanig klaar dat hij wel plan is om hem in elk geval in het strafschopgebied van Metadies te laten belanden. Niet iedereen met kopkracht is inmiddels mee en dat is logisch natuurlijk. Maar Benschop is daar wel. Benschop kan er niet bij en zijn directe tegenstander, uh, Romanchu, bukt gewoon. Bal over de achterlijn, drie minuten extra speeltijd inmiddels voorbij als uh, Gorjanov nog de doeltrap kan gaan nemen en leidt het erop. Dat het weer geen overwinning wordt voor AZ. 30 september 2007 werd er met 1-0 gewonnen van Pachos de Ferreira in Portugal. Daarna in 12 wedstrijden 8 nederlagen en 4 gelijke spelen. En dit gelijke spel wordt een beetje gevierd als een overwinning. Met name natuurlijk door de druk waaronder AZ, waar AZ onder gebukt ging in de tweede helft. 1-1, daar doet AZ het mee in Garkiv. De handjes worden geschud, want ook hier heeft de scheidsrechter afgefloten. 4-1, mooie overwinning hoor. Want de Poolse regerend kampioen, 13 keer in totaal kampioen, maar ook nog regerend landskampioen. Wordt hier even verslagen in Enschede met 4-1. Even was het schrikken, 0-1 door Biton voor Wisla Krakow. Maar toen was het Luc Dion en Janko voorrust en Janko Narust En Willem Jansen die voor de 4-1 overwinning zorgde. Voor een uitstekend spelend FC Twente dat in Janko, in John... En in Landzaad de beste spelers had maar allemaal een dikke voldoende. 4-1. Goede overwinning voor FZ Twente tegen Wiesla Kruikoud. took the words right out of my mouth van uh, Meatloaf. Kort voor negenen. Uh, nog even kijken wat er allemaal nog gebeurd is in de pool van AZ. Malmö Austria-Wien werd uh, 1-2. De volgende stand tot gevolg. AZ heeft de 4 en Metalist heeft er ook 4 en Austria-Wien heeft er 3. In H, Maribor, Birmingham City werd 1-2 en kort voor tijd sport ik Braga tegen Club Brugge. Ook daar 1-2. Dat heeft tot gevolg dat Club Brugge er goed voor staat met 6 uh, punten. De groep I, Celtic Oedine Udinese eindigt in 1-1 en staat er in Atletico Madrid. 1-1 Daar Atletico Madrid en Udinezen met vier punten aan de leiding. In groep J, Schalke 04 van uh, Huub Stevens deed het goed. 3-1 winst op Maccabi Haifa. Larnaca tegen stewa Boekarest in diezelfde pool. Uh, eindigt in 1-1, Schalke 04 aan de leiding met vier punten. In K, Twente tegen Krakau dus 4-1. En Odense tegen Fulham, ook die is afgelopen, 0-2. Twente aan de leiding samen met Fulham met vier punten uit twee wedstrijden. In L tot slot, locomotief Moskou tegen Anderlicht 0-2. er dan vandaag en Athene tegen Stoengraats 1-2. Anderlicht, volle winst uit twee wedstrijden en daarachter Moskou met drie punten. Graag tot zo, gaan we ons klaarmaken voor uh, PSV. En langs de op één. Gif, gif en nog eens gif. We spelen Russisch boulet met de natuur op dit moment. In komkommers, in tauge, op appels en peren. We spelen echt met vuur. Valt groente en fruit nog wat vertrouwen? Noem verstandig, eet een appel. Luister zondag naar de documentaire Gifketen. 7000 keer giftig als DDT. Over alles waarvan wij denken dat het gezond is. Eet een appel in de zon. Zondagavond, 9 uur, Gifketen in holland Dok radio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 met de troostrijke muziek van Bach en Telemann over de dood. Kijk voor data en locaties www.bachvereniging.nl. Dit is Radio 1.